1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Duizenden aanhangers van de Venezolaanse president Hugo Chavez hebben hun steun betuigd aan de zieke president. In het hele land gingen mensen de straat op om te laten merken dat ze nog steeds achter zijn socialistische revolutie staan. Ze reageren daarmee op het protest van de oppositie tegen de uitgestelde beediging van de president. Chavez wordt in een Cubaans ziekenhuis behandeld voor kanker en was afgelopen donderdag te ziek om de eet af te leggen.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 Net als bij de Oscar-uitreiking, eind volgende maand... is de film Lincoln van Steven Spielberg de grote kanshebber... met zeven nominaties. Spielberg maakt ook kans op een beeldje voor de beste regisseur. Op tv-gebied zijn de series Modern Family en Nashville kanshebbers. De Britse zangeres Adele, die in oktober beviel van een zoontje... zal voor het eerst in maanden weer optreden. Ze is genomineerd voor een Golden Globe voor de titelsong... van de James Bond-film Skyfall.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 Uh, welkom terug bij de Echte De Radio overpoot. Ik ben en blijf Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk, beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt gratis bellen met 0800 1121 voor, uh, voor wat er gebeurt. En de stelling van vanavond is... de Echte Jannen moeten nu ook grote graaiers worden. En, uh, dat lijkt me duidelijk een zaak. Ja. Maar nu eerst. Uh, ja, Slicia Messalia -me zit hier nog steeds. En hij <laughs> is zo raar met die naam, joh. Ja, ja. Is hem die ja. Nodig, haal toch je... Nee, uh, we, het gaat over het wij gevoel En uh, nou ja, bij jou in het gezin is het eigenlijk allemaal... Uh, heel goed gedaan. Je, je vertelde net, ja. je bent de oudste van vijf kinderen... drie ja. kleine broers en een klein zusje... en een vader die bijzonder verlicht was... en zei van, nou ja, woon wonen hier in Nederland... Ja. ga lekker Nederlands zijn. Ja. Uh, ja, daar heb je wel geluk mee gehad. Dat realiseer je je ja. vermoedelijk ook wel. Daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Alleen, daar kwam wel bij kijken dat uh, mijn moeder het niet altijd met hem eens was... in verband met de sociale controle. Ja, bijvoorbeeld het liberale was het niet mee eens. Ze vond jouw vader te vrij. Ja, ze vond, ja, ze vond mijn vader te vrij... Oh, mijn ja. vader, die zei altijd: van, Joh, Je bent hier geboren, hier getogen. Je bent een Nederlander, je hoort Nederlands te spreken en het liefst uh, ABN. En, uh, Eet een frikandel op z'n tijd? Ja, een kipfrikandel wel, ja. Oh, je houdt je wel aan de, ja, aan de geen ja, varkensvlees. Ja, ah, krijg je, ook alleen, maar ja, ik je krijg ook. Ik alleen maar pukkels van. Dus ja, ik krijg alleen maar pukkels van. Maar goed, het voetbal, jullie thuis was Nederlands. Dat is ja. Nederlands. Uh, tegen, mijn ou ja, tegen mijn ouders spreken wij nog steeds Nederlands. Ze antwoorden wel in het Marokkaans terug. Ja, ze spreken allebei gewoon goed Nederlands, kunnen zich prima redden. Wij hoeven niet uh, continu mee naar de huisarts of uh, naar de bank of wat dan ook. Kunnen ze zelf. Kunnen ze kunnen zich prima Vind ik redden. ik ook zoiets, hè? Dat, het, dat, dat je dan zo'n volwassen vrouw ziet en je, een kind van zes die dat dan moet vertalen. Dan denk ja. ik, dan ben je mislukt als mens, nee, denk Nee, dan, dan. dan ben je niet mislukt. Dan ben je, nou ja. ben je, dan ben je trager dan, dan anderen. Ja, maar, maar Nederlands die wonen hier dan een hele leven al. Sorry, Nederlands is niet een hele makkelijke taal om even op te pikken. Als je nee, Marokkaans nooit... als je als je ook niet, maar je bent geboren wel. Ja, maar... Maar het is wel zo dat... Je als wil het je niet leren of je wil het wel, het leren. wel niet leren. Je hebt niks met willen te als maken. Als ik in Spanje woon, spreek ik binnen een half jaar gewoon goed Spaans. Dat hoor. komt omdat je naar school bent geweest vanaf het moment dat je vier was. Je spreekt waarschijnlijk ook nog andere talen. Nee, ik vind het ook lekker om te communiceren met de mensen ja, waar vind, ik uh, omheen ja. loop. Maar als jij nog nooit naar school bent geweest... Je, je hebt van huis uit één voertaal je moertaal gehad ja. dan wordt het toch heel moeilijk om een, om een Europese nee, taal maar te ik, leren. Heb het even, ik heb het over jongens die hier geboren zijn die hebben ja. gewoon wel een taal geleerd ja. namelijk de Balkans, ja, ik ben meer dat je het over die mevrouw had die naar de dokter moest die de taal ja maar, maar. ik zie daar nog steeds ik zie daar ook de tweede generatie in de derde generatie zitten. ja maar dat, uh, daar, daar storen ik me onder andere ook mateloos hey, aan. Maar we de sociale controle, controle. Ja. Ja. daar waren we gebleven ja. precies ja. jij weet het net zo goed dat, dat beter dan wij veel beter dan wij of dat, er, dat er ook gezinnen zijn waarin dingen als vooral voor vrouwen natuurlijk mm -hmm. nou, ik weet hoe vrij ja, jij precies bent opgevoed. Je bent met een Marokkaanse man was je. Een ik, ik was Engelandse met man. de Marokkaanse man. bent gescheiden? Ja, ook oh. al Afvallige. Afvallige. Hey, oh, ja, Maar dat mag niet. Was het geaccepteerd geweest als je met, met iemand met iemand een kaaskop thuis gekomen was? Twintig jaar, twintig jaar geleden niet. Maar dan meer uh, door mijn moeder, in verband met de sociale controle: van god, wat zal wat zal de rest over mij ja. zeggen? Mijn vader die zou zeggen van joh, top, uh, als jij gelukkig wil uh, zijn Piet, dan moet is je het ook met goed. Piet, is het ook goed. Hey, uh, en, en, en, en mijn vraag is, maar mm -hmm. ik stel voornamelijk hele simpele vragen... Mm -hmm. dat heeft ook met mijn uh, yeah. achtergrond te maken. Yeah. Waarom zou je het niet prettig vinden in de sociale controle? Waarom vindt de sociale controle het niet leuk als je met Piet gaat? Waar heeft dat mee te maken? Want Piet is misschien best een aardige gozer. Ja, Verdient dus zijn centjes, ze, ja. sla de wijf niet in ja, elkaar. Ja. Wat is het probleem dan? Ja. Ja, dat, is, dat is toch anders. Omdat maar, het anders is? Omdat het anders is. Of is het nu het blokje islam aangebroken? Nee. Daar heeft het niet mee te maken? Nee. Ja, het gekke is namelijk... Ik, ik, ik, mijn, mijn vader zou, denk ik, dol van vreugde zijn geweest... als ik met een... een... Zo'n exotische schoonheid zoals jij zelf was thuisgekomen. Ja. Ja, ook... Ik heb het over twintig jaar geleden. Naar twintig nou, jaar geleden ik was ik ook al exotische geweest. <laughs> ja, die had met Indonesische vrouwen nou, veel. Ja, Dat ja. waren zeg maar de eerste Marokkanen. Die, waren, de, ja, die ja. deden ook rare dingen. Die hebben op een gegeven moment treinen gekaapt. Zo die schaam je nergens voor. Het, dus het Die is natuurlijk, wij ook toch wel tot de kern van de zaak. Het ja. heeft het allemaal toch een beetje te vast te maken. Als het dan niet religieus is... Nee. Dan is het dus, zoals jij dat dan noemt, cultureel. Ja. En is het dan niet een keertje tijd om te zeggen: Ja, jongens, we zitten hier nou drie generaties. Wat gaat er gebeuren? Gaan alle Nederlanders Marokkaan worden? Of zullen we toch eens een keer zeggen: Goh, weet je wat, we, we doen is een beetje ons best om hier. in ieder geval het begin van een soort van acceptatie: van we zijn ergens anders. En je ja. hebt jij zegt, jij zegt de, de mond vol, en ik weet dat je het meent, van individualiteit. Ja. Maar ja, als je niet eens met een Nederlands man thuis mag komen. of je moeder ja. die hier spreekt van een ja. bug, dan Dat is jaar geleden. En... Nu hebben ze zoiets van, Joh, het maakt me niet uit wat voor man het is. Jij mag nu met een Nederlandse man thuis komen. Als ik dat zou willen wel. Hé, hey, ik heb nog even een yes, simpele vraag. Oh, ik je, je niet willen? Zou je het niet willen? Ik val niet op Nederlandse man. Oh, en waarom niet? Ja, ik weet ja, niet Precies, of, eigenlijk. Dat ik, vinden ik, we ik ook heel te een idee. idee. Nee, heeft dat met lichaamsbeharing te maken? Of ja, de, de, onder andere. Oh, ja, dacht ik wel. Hé, hey, maar uh, ik heb weer een simpele vraag. Hallo, een simpele vraag. Bam, bam, bam. Sociale controle mm -hmm. is heel sterk in het milieu. Dat was heel sterk. Nou ja, wordt nog steeds wel gezegd. Hè? Ja. Uh, veel mensen zeggen van Marokkaanse afkomst... Uh, wij gaan naar de moskee, ik ken er een aantal Marokkanen... Mm -hmm. die gaan naar de moskee, mm -hmm. omdat als ze het niet gaan... Ja. dan krijgen papa en mama gezeik met ja. de buren, met familie dat soort boel. Dus ze, gaan, ze geloven helemaal niet in Allah. Want er bestaat geen God, kan ik je nu vertellen. Die bestaat helemaal niet. Geen engel, hoe je hem ook noemt, bestaat helemaal niet. Maakt niet uit, iedereen zijn eigen hobby. Maar, maar die gaan erheen, mm -hmm. omdat ze anders gezeik krijgen van de buurt. Dan denk ik, simpel mm -hmm. vraag hè, simpel ja. vraagtijd. Waarom werkt die sociale controle dan niet als die klootzakken crimineel zijn? Ja, want dan wordt er weggekeken. Ah! Dus er is sociale controle als het gaat nee, over Allah. Of er is sociale controle als het gaat dat je niet met een kaaskop kan trouwen. Maar als die klootzak erover overval pleegt. dan is er dan. Oh, sociale controle. En je, je, je spreekt vandaag effe mensen niet, niet aan op de opvoeding van hun kinderen. Dus nee, inderdaad, dan wordt er weggekeken. Maar dat is een pakje hypocriet. Ja, ja. dat weet je ook wel. Ja. Maar, maar dat is toch raar? Want ik denk, als die sociale controle zo heftig is. Ja. In Nederland was. wij hebben geen sociale controle meer. wat ook niet helemaal goed is hoor. Mm. Maar in Nederland was het zo dat. Je, je kreeg gewoon van je buurvrouw een klap voor je smoel als je belletje ging trekken. Ja. Dat was dan een sociale controle. En nu als je dus. Uh, oude vrouwtje beroofd en zeggen: Dan gaat de buurvrouw eventjes zo... Dat is dom af. Ja. En hoe komt dat is het dan? Dat? Dus, is, dat, is dat ergens aan een cultuur? Ding nee, maar te dat, dat is misschien het stukje: dat heeft inderdaad met het hypocrieten te maken, een beetje met het schijnheilige. Niet met anderen willen bemoeien. Dus opvoeding, eh, bemoeien je met je de nou opvoeding van andermans kinderen... ja, dat doe je gewoon niet. doe je ook niet, volgens mij, in de Nederlandse cultuur. Maar ja, je maakt het dan toch... De, je, uh, dus, niet meer. Ik, nee. ik, ik wou, ik wou het eigenlijk niet vragen. Maar ik, ik, je maakt dus deel uit van een groep... Die, waar, waar, je, waar je dan ook met een zekere persoonlijke distantie naar kijkt... Mm -hmm. en je denkt, eigenlijk kunnen een paar dingen niet. Nee. Het kan niet waar zijn dat iedereen nee. weet wie het oude vrouwtje beroofd heeft... maar niemand zegt het, ja. om in de terminologie te blijven. Ja. Dat, dat schaam je dan niet kapot... Ja, dan dus schaam je hier inderdaad kapot. En denk je dat niet op een gegeven moment van dat, van nou, als we dat ik hier anders moet worden, dan moet ik hier vanuit onszelf komen, want dat kan toch niet zo? Ik zei, als je dat toch weet, dat het dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat al de vriendjes van mij en zo die plunderen plunder doorbleeg. Ja, met een blanke kaaskoekje. Ja, en dan, dan ga je, dan je, je dan er op een gegeven moment iets vanuit. Ik ze sowieso zelf door de heg, maar ik zou ze ook hun ouders laten weten wat er aan de hand is. En mee naar het politiebureau. En waarom gebeurt er dan niet? Ik zou, kijk, vraagtijd uh, veel uh, Marokkaanse mensen zijn uh, islamitisch. Uh -huh. En uh, in de Koran staat namelijk dat de ongelovigen, wij, uh -huh. minder waard zijn. Uh -huh. De daders van Marokkaanse jongen. of de, de slachtoffers van Marokkaanse jongen. zijn bijna altijd autochtone Nederlanders. Zou er een, een connectie kunnen zitten, zeg maar, in de islam. van die ongelovige honden.? Het maakt geen flikker uit wat je ze aandoet. want ze horen niet bij ons, ze zijn minder waardig. Zou dat kunnen? Nee. Nee, want zeg maar, die overvallen vinden niet plaats binnen nee, de... Niet, niet naar, de verwijzing naar de Koran, ja? Ja, die verwerp ik meteen. Waarom? Stel dat er van die uh, Yogi's de Koran gepakt zou hebben en gelezen hebben. Hadden ze de misdaad niet gepleegd? Dan hadden ze de misdaad niet gepleegd. Dus geloof en, en hetgene wat er nu gebeurt, ja, dat zijn twee aparte dingen. Ik denk juist dat op het moment dat ze zich wel verdiepen in, in het geloof... wel die Koran lezen en de mooie dingen eruit pakken. Dus niet de interpretatie zoals diegene die moorden en dat soort dingen doen, uit naam van de islam. Vind jij dat de, is, dat de islam voor interpretatie vatbaar is? Ja. En vind jij dat, dat, dat mensen die er ook zo over denken, die denken dat er een heleboel mensen zijn, mm. die net zoals met alle andere religies, ja. een soort van nou, cherrypicking doen, een soort van mm -hmm. ik, dit vind ik er leuk aan, dit vind ik er mooi aan, dit is wat mijn koran, mijn geloof ja. is. Vind je dat die ook naar voren zouden moeten stappen en zeggen nee, nee, er is wel tegelijke gemaakt de islam, dat zijn wij namelijk. Nee, maar, de, ja, maar, maar, maar die is er ook. Ja, maar nee, maar je, je, ma je, je, mag ja? je, je moet het toch letterlijk nemen? Ja, maar Oraan, dat, dat is, de dat is dus toch? de vraag. Als je dat zou doen, dus het christendom zou doen... dan trokken we weer op tegen Jeruzalem. Dus ja, maar dat doen we niet. Wij hebben is het een teken van ja, ja, ja, maar, maar, ja, ja, nee, maar goed, Celia zegt dus nu dat, dat, dat, dat, dat, dat zij dat ook vindt. Dat ja, ook ik, ik vind dat, je, dat juist die, de, de interpretatie zoals die voor jou van toepassing is... en die past in jouw leven... als je daar dan de islam en de koran als onderdeel van wil maken... Maar, dan kan dat. krijg je geen islamiet, glazen? Sorry? Kan jij een slim niet zijn? Kan je een moslima zijn? Ja, ik ben nee. een moslima. Ja, nee, maar omdat je je. Uh, maar, uit, ik het, zeg maar, ik... uit die groep trekt, hè? Jij, jij, jij zit hier bij de echte Jan om te vertellen <laughs> dat je je dood dat je je hoofddoek, je bent gescheiden. Je bent zo haram als de pleurs, ben je? Ja, maar dat is niet waar. Nou, dat bepalen wij wel, hè? Nee, maar nee, weet je wel. Dus, maar is, jij kijk, moet uitgestoten hoe, worden, want je klopt voor nee, geen meter ja, nou, van, ja, van, ja, goed, dat zal vanavond, vanavond sowieso gebeuren. Ja, nee, maar, maar ik zou je vertellen: nee, maar, kom maar bij mij, want ik val namelijk wel een Moroccanse meisje. En ik wil best wel een keer een beetje check op. je het beantwoorden of niet? Had ik een vraag gesteld? Ja, volgens mij ja. door ergens wel. Oh, sorry. Oh, ja. nee, doe maar. Ik ben inderdaad een moslima. Alleen, ik interpreteer de islam op dit moment... zoals die past in mijn leven. Pas mag, je dat, toe? mag je dat zeggen? Hardop, zeg maar. Is iedereen dan niet vreselijk boos? Want is dat inderdaad, zoals Jan zegt... niet eigenlijk de bedoeling dat je helemaal niet interpreteert? Ja. Maar dat heb jij dus geit aan. Ik heb nooit anders geleerd. Dus de liberale islam bestaat wel? Nou, dat Want vind ik ik dacht dat, namelijk dat, nou dat nou de liberale islam... namelijk Atheïstische moslim is. Nou, nee. nee ik geloof ik... in Allah. Ik doe mee aan de Ramadan om twee redenen. Afvallen. <laughs> reiniging? Zap, zap, reiniging. Noem je het oh. zo tegenwoordig. Ja. Ja. Nou, daarom wil ik een ik onder de douche. hoor. En voor de... Ik ja, ben uh, 12 ja, kilo gereinigd. Ja. Ja. Nee, maar het is reiniging en voor? Reiniging. En om inderdaad één keer per jaar dat gevoel te hebben wat, wat anderen uh, het hele jaar door moeten missen. En dat is het eten, drinken en, en je weer kunnen inleven wat we vergeten zijn het hele jaar door. In, in mensen die het minder hebben dan jij. Ja, daar vind ik. Ik heb ben, ben, ben niks met de religie, maar heb ja. misschien wel gemerkt. Maar ik vind namelijk. Uh, A poverty, de armoede. dat is goed voor mensen. Ja. Nee, ja, dat meen ik echt niet. En je met serieus. beide benen op de grond. Ja, ja. zeker. Ja, en, en, en, je, en je gaat dan oud vrouwtje beroven. Maar ja. om het weer aan de. Ja, ja, ja. ja eigenlijk zijn het gegeven. allemaal kleine Robin Hoodjes die, ja, die mannetjes en die achmeetjes. Ja, is leuk wel. toch? Ze delen ja. het. Ze delen ja. het uit. Alleen ze geven het aan Fatima's en niet aan Oudvra. Ja, oh. dat is... Jammer. Nou ja, goed. Maar ik bedoel zo'n bondjassje met zo'n nekkie, dat is toch ook... dat is <laughs> niet Waarom? Het komt nu wel heel goed van pas met ja, min 17 straks. Ja, dat is zeker weten. Nee, maar goed, ik, ben, ik vind het wel, uh, uh, daarom ben ik zo blij dat je bij ons was... Mm -hmm. uh, ja. Ik heb een paar eye-openers gehad. Ik ook. En uh, heel simpele feit, bijvoorbeeld over de liberale islam. Ik dacht, het is gelul, het bestaat niet. Want dan moet je al zeggen, van, ja, ik ga erheen, een soort traditie Nou, ik moslim, vind het vooral mooi dat het iemand het dat dat er ook zegt. En zegt, dat vind ik wel fijn. En dat, ge dat geeft hoop en moed. De en burger moet. Nou, dat vind ik echt. En, en sowieso, wat een groot om hier te hebben. Ja, uh, ontzettend bedankt dat je Dankjewel. hier was. Ik vond het Merci. hartstikke leuk. En succes ja, natuurlijk met de, de post online. Ja, yeah, .nl is het, hè? .nl. Vind ik wel netjes. Oh, en, dan gaan Heel veel mensen gaan dan op een website beginnen doen ze punt com. en doen ze.com. En denk je, gast, joh, je komt ineens in België met dat ding. <laughs> Hou nou op. Nee, vind ik netjes ja. gewoon. En daarmee hebben wij ook echt die Anne.com. Of The Real Jones is dat. Oh, ah, wat maakt dat? Hé, ontzettend bedankt dat je hier was. Uh, en succes met, met, met, met alles wat je brengt. En uh, als je dan op een gegeven moment toch ja, je eenzaam voelt. Ja. En die leuke Marokkaanse mannen zijn allemaal bezet. Probeer eens zo'n blanke uh, blanke lekkere Hollandse boerenlul. <grijg> We zijn bij leuk, joh. jongen. Echt. Je hebt me nog niet overtuigd. Nee, dat wij dat, no, dat komt maar... wel eventjes zien, nee. de kwamen breken. Ja, nee. Dan ga ik eens eventjes die microfoon uh, aan de kant ja, gooien. Al, al, al, al, ja. dit, dit hoeft niet die referentiekader te zijn. Er zijn ook andere Nederlandse mannen. Je hebt ook uh, me, me, me, me, leuke ja? Nederlandse mannen. leuke Nederlanders. Ja, echt, die zijn er ook. Ah, je van genalen. Heerlijk. Ja, ik vang ze zelf. Nou, ja, maak dit. Uh, Jan, pak een beetje zet dan. Ja hoor, vorige week wist onze sportgoogle ons te boeien met een machtig winterstop voetbalverhaal. En we gaan eens kijken of dat vandaag weer is. We leggen vlug contact met onze sportgoogle. Sportgoeroe. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Hele goede uh, Leo Driesen. Hallo. Dag Jan Roos. Hey, goeie, goeie nacht. En uh, goede nacht Jan Heemskerk. Ah, ja. Hey Leo! Ja, ja. Hoe is het? Ja, dat moet ik dan natuurlijk aan jou vragen, ja. hè? of je ja. er helemaal echt hersteld bent. Ja, of... nou, het is omdat je het vraagt, nou, het uh, ik wil dat niet vertellen hoor, voordelen. maar het is niet te geloven, maar uh, ik, ik, ik had het even Poorten zwaar hoor. Poorten van de hel vandaan. Uh, ik kan je vertellen, uh, ik, ik heb, ik heb, ik heb tunnel gezien. de tunnel de witte tunnel, de uh, witte tunnel, er werd naar geroepen. aan het eind ja. van ja, ja. de tunnel. Ik denk, ga ja. niet, ik ga gewoon niet. Ik hou me ja, vast aan ja, de maar... randen, want ik denk, aan mijn kinderen en mijn lieve vrouw, die willen jullie gaan. Nee, dat dacht ik echt serieus niet aan. Jan, is er leven na de dood? Ik weet het jij niet, joh. Ik ben, het ik ben uh, in de gangen geweest, maar niet in de kamers, hè. Dat oh. zei, uh, vroeger zei mijn opa altijd, dat was een beetje een ordinaire man, zei hij, hoeveel kamers heeft een kut? En dan vroeg, oh. en dan zei ik, nou, dat weet ik Ja, dan weet je niet als jongen van zes. en zei hij, ja, weet ik ook niet, ik ben alleen in de gang geweest. Nou, zoiets. En dat had ik dus met die witte tunnel. Goed. Nou, wat een, uh, wat een heerlijke, uh, religieuze be uh, beleving heb jij. Uh, laten okay. we even wat sport gaan behandelen, Leo. Ja. En niet ja. het minste. Want wij nee. hebben een probleempje. Kijk, uh, afgelopen WK was een uh, ramp. Uh, uh, afgelopen EK was nog grotere ramp. En het WK wat er nu aankomt, uh, wordt een nog grotere ramp. Want de enige man die kan voetballen naast Robin van Persie, die in het oranje niet kan voetballen, nee. is Wesley Sneijder. Ja. En die gaat met zijn dikke reet in Turkije ballen. Ja. Bij ja. Hoe erg is dat? Leo! Ja, precies. Nou ja, is dit? we zijn een week uit Dat is een open vraag. En dan kom je, en dan kom je met een probleemstelling van ik me. Hoezo? Fesjes, oh, ja, het sorry hoor, bij de aardige gaat hij hier natuurlijk. Ja. Wordt hij dik en lui? Gaat hij kapot? Nee, maar luister, je. De nee, landen jongens. gaat bij hem weg, denk ik. Ja, denk ik. Nou, ook. een kleine vechtpartij met Pasen. PAM! Op die, op, die, op die kanus. Z zal ik nog wat eraan toevoegen? Of? Nou, ja, het zou leuk zijn als je uh, uh, wil bevestigen wat ik net vroeg. Oh, nee, dan, dan bij deze, Jan. Nee, maar even serieus, wat denk nee, jij, Leo? Bevestig, bevestigd akkoord. Ja, we zullen hem even wat, in, normaal, wat in, in, in, normaal, in normaal voetbals vertalen. Wat vind jij ervan, Leo, dat uh, ah. de Stijden naar Galatasaray vertrekt? Now be getting somewhere. Kijk, kom maar wel. Ja. Hé, leuk. we lekker Luister, we hebben ons praktisch gekwalificeerd voor uh, Brazilië. Overigens ja. als, als we daar over, uh, uh, overal menselijke velden hebben... als we de Ajax uh, vriendschappelijk op moest voetballen vanavond. Nou zeg, tegen het Vasco nou, da gama. Portje, ja, portje. Dan, uh, dan dan dan wordt het toch wat maar goed ehm uh, ja nou niet eens een zandvlakte uh, ik wil toch nog even terugkomen of, of, ja, of we misschien een mogelijk ja, antwoord nog geven op mijn vraag over we snijden. Nee, ja, ja, ja, ja, ja, de enige goede voetballer ja. is van Persie en, uh, <laughs> en de andere die dat ook nog een beetje zou kunnen is uh, snijden. We vergeten voor het gemak even dat de kans ook nog bestaat dat Robben fit is tegen die tijd. Dat zou wel zo kunnen. Maar uh, hey, we, ik bedoel eigenlijk te zeggen, laten we even afwachten. Het is pas over allemaal. Ja, afwachten. dat is toch wel het antwoord waar ik op zat te wachten. Laten we even afwachten. Ja, Oké, okay, nee, mijn vraag was, ik goh, hij gaat naar Gata's rijden. Goh, is dat niet toch één niveau lag? Hij gaat helemaal niet dat kan gaat naar rijden. Waarom niet? Dus de, Hoe club komen daar nou bij. de club zei eruit. De club eruit. Dat was in, in de jaren 80 trouwens uh, de, de NOS-collega Koen Vroef, hè, die dat zo prachtig kon uitspreken trouwens. Het uh, Turkse Galatasaray. Hoeveel? Mooi Ja, prachtig. Leo, nee, uh, waar gaat hij dan heen? Dan <laughs> waar gaat hij dan heen? Dan heen, verdomme door wat toe. Hij, hij, nee, hij gaat gewoon naar een club in Engeland. Nee, er is geen club die hem wil. Uh, hij Leverpool. heeft 7 miljoen uh, ne Leverpool. netto, kan hij verdienen bij die Turken. Liverpool. Wat, wat zie je nou te roepen, Jan? Liverpool. Ik, wat, wat zegt hij? Zeg, Liverpool. Liverpool? Liverpool. Liverpool. Liverpool? Ja. Liverpool. Gaat hij naar Liverpool? Ja. Nee toch? Ach jezus. Nou, nou, is het ook weer niet goed? Nou, nee. Nou, ik vind het dik voor hem. Nee, ik ook niet. Ik nou, vind nou, hem meer nou. een Manchester United-speler. Een Paul Scholes-achtige ja, speler. Maar, maar Manchester United uh, heeft uh, oh, ongelooflijk veel nou, goede winst. Weet je over wie, wie het hebben met hebben Die hebben hem niet echt en nodig en die gaan niet uh, zoveel geld betalen voor... Nee, wacht eens even. Weet je wel over wie Jan Roos nou begint, stom toevallig? Pauls Kools. Ja. En over wie hebben wij ja. het vorige week nog nou, uitgebreid gehad? Hebben jullie het gehad? Paul Kools. En dat, die, dat is wel ongelooflijk goed voetballen. Ja. En, ja. Uh, Manchester United is, heeft zo'n sterke select, Ze staat Polskolz niet eens uh, op de bank nee. Nee. En, ze, en ze verslaan Liverpool met groot gemak. Ja precies, is, uh, dus is, de, helok, is, van, is, is Liverpool wel een sportieve uitdaging voor onze West? Want dat is daar eigenlijk ja, ook maar een minder motor. Kan je, uh, daar kan hij natuurlijk wel wat betekenen, want uh, Liverpool heeft wel twee goede aanvallers, Suarez en Sturridge en uh, Margedeck aan aanvoer. Gerard loopt daar nog een beetje achter, maar de snijder zou daar nou... Daar nou het verschil kunnen maken? En gaan die een zakje strekken? Want die Wesley Snyder heeft nogal een dure vrouw te onderhouden. Elke dag die verstrijkt we maakt Wesley Snyder goedkoper. Het grote voordeel is natuurlijk dat Inter echt van hem af wil. Die, die moeten bezuinigen. Die, uh, die, die willen hem kwijt. En, en dus naarmate de deadline dichterbij komt, zal het steeds betaalbaarder worden. Wordt Wesley Snyder de nieuwe Andy van der Meijden? Ah! in de zin van dat hij nou, ook in, uh, in, uh, in Liverpool Dat Dat ik dat een hele intelligente vraag vond. Maar goed, nee, uh, ik, ik ben zo van... Maar, maar, maar, je, je, je stelt een vraag, dat ik denk, wat, wat wil die man ermee? En dan ga je heel hard schillen. wat maar is ja, er dan? Nou dan ja, ga jij daar even over doen, dat ik een keer zit te gillen. Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer nee, dat... Dat... dat... Nou, functioneel schillen. Ik ga vertellen over Feyenoord. Dat is helemaal Nee, maar ik die van de meiden, die werd ook afgedankt door een Italiaanse nou, club. Ja, dat is toch een heleboel. Dat ging gigantisch aan de zuip in datzelfde Liverpool. Ja, maar andere wel dat uh, Andy van der Meijden 21 was, toen hij, of 22, toen hij werd afgedankt, ja. dus, en, en Wesley Snijder uh, is al bijna klaar. Nou, ja. als Jolante bij hem weggaat dan. Uh, nee, nee, maar waarom zou Jolante bij hem weggaan? Ja, weet ik, dat doen wat is daar bij, wat is daar voor, uh, Ja, omdat Sylvie ook bij RAF weg is, en, en de oh. wijf is ook bij Boulouroux weg, dus er gaan al die, al die, ja, dan dat doen ze het allemaal hetzelfde. Ja, dat dat zijn allemaal van die trendvolgers. van die kwartet-types. Ja. Maar Sjaak Zwart is nog steeds getrouwd met dezelfde vrouw. Ja, dat is, ja, ook, dat is ja, ook waar. Sjaak, als je dit hoort trouwens, uh, van Sorry. harte gefeliciteerd met je vrouw. Met je, uh, 35-jarige huwelijk ook. Wat wou je? Jij wou je iets vertellen over Feyenoord. Nou ja, ik heb gisteren Feyenoord uh, mogen uh, verslaan voor Eredivisie uh, Live. Een de wedstrijd. Wat? Club Brugge. Ja, tegen Club Brugge. Eh, uh, ja, uh, Marbella? Ja, in Mabel ja. Je ja, nee, uh, moet, uh, moet natuurlijk niet te veel uh, waarde hechten aan vriendschappelijke wedstrijden. Zeg ik dan maar eventjes al. Ja, maar, het viel me wel op, als Peller wegvalt, de spelers die daar, er uh, uh, kwam Mitchell tevreden voor in de plaats. Maar ik, ik, ik heb er, en, en kijk, ik ben ook niet blij, ik kwam van de vleugels niet te veel. Ik denk het fijn Feyenoord heel kwetsbaar is. Ja. Omdat het maar een uh, kleine selectie heeft. En, en weet en, je waar die uh, was, Graciano. Die was ja, bij die mij uh, genalen... Nee. Pellen. Nee, Hè? die maak je niet, Ja. Oh ja, en dan wou ik, ook nog, even, wou ik ook nog even wat zeggen over. Uh, uh, gisteren begonnen de amateurs weer uh, met voetballen. Oh, leuk. En waar rukte de cameraploegen naar uit? AGOVV. Nieuwsloten. Nee, naar nieuwsloten ja. en naar buiten, boys. Ik, vond het echt, ik vind het echt van een, van een niveau. niveau. Daar dus had ik niet gedacht van toen ik omroepen dat ze daar aan de kant gingen staan. Waarom gaan we daar naartoe? Nou, de twee jongens hebben het schijnsechter uh, doodgeschopt. Ja, en dus? Dus gaan we kijken hoe ze dan uh, weer... Het, en, nee, en, en, en, en dan gaan nee we langs de kant staan. En we gaan we dan op wachten? En we gaan, Wat gaan we dan doen? Daar? Dat ze elkaar een handje geven. Want ze hebben nieuwe gouden regels. Dat ze de mensen daar ja. een handje moeten geven. Nou, dan gaan ze dan uh, ja, filmen. En, en, en, en, en, en moeten we dan daar met, met, met, met, met, met camera's naartoe? Ja, en dat, nee, dat, dat, want dat het, nieuws, het nieuws is allemaal human... Human ding is nu interesse nu. Hè? Dat harde nieuws. het van een, een schandalig, belachelijk ja. laag niveau... Dat, ja, dat, je, dat, dat je het bedenkt en dat je het nog gaat doen ook. Ja, ja. dat je het nog gaat doen ook. Ja, je hebt gelijk. Ja. Te ja, nee, maar dat vind ik hè Ja, dat vind ik eigenlijk ja, ook. Ja, erg... ja, en dan wou ik nog even wat zeggen ah, over AGLV. want inderdaad... AGLV ja. is dus uit de competitie en het, en het geeft maar weer een van de problemen aan bij voetbal. Weet je wat, why? ik heb er zo vraag, dat bij voetbal en ook bij wielrennen zo'n ja. grote rotzooi is. Waarom? Onsportief gedrag wordt beloond. Ah. Als je uh, uh, je laat vallen in een stadsgebied, dan krijg je een penalty mee en dan kun je miljoenen mee verdienen. Dus zolang dat grijze nog steeds, en bij wielrennen ook, als je is gebruikt, wordt beloond. Je en, wat gebeurt er nou met, uh, uh, met AGOVV, nou. die, die gaan eruit zijn failliet, ja, failliet. en wat zegt de KVB? Alle resultaten die uh, in de eerste helft, alle wedstrijden die gespeeld zijn in de eerste helft van de zoen, ja. niet vervallen. Oh. Ja, dus alle punten kwijt. Dat betekent dus dat een club als Sparta, die iets slecht gedaan heeft tegen AGOVV, die heeft nu mazzel, want die hebben geen punten puntaanstrek, want die hadden verloren. Oh! Zo'n klein clubje als Telstar die had gewonnen van HGLBV. Ja, ja, ja. Die is nu drie punten kwijt. Ja, dit is een meta. Want ik dacht, waar blijft het verhaal? Maar Telstar heeft dan zijn punten kwijt. Dat is jouw clubje. Nee, nog iets anders over die armetierige clubs, hè? Maar Ja, wacht even. Zo, denk je aan. Maar de vraag staat aan mij. Hoe hadden ze dat moeten oplossen vandaag? Nou, oh, oh. Nou, als je dat dan vraagt, dan doe je ja! Je dat, nee, we dat is dan nee, wel een goede vraag. Nee, maar nu is het wel gemaakt. een goede vraag. Dus ik, dan kan je ja. ik experimenteer een keer en wat oh. krijg ik van je ebola? Ja, sorry. Nou, ik moet er een beetje de <laughs> jongen. Aan, nou, Jan, jongen. stelt die vraag. Nee, vraag. En Leo, wat hadden ze dan, dan moeten doen? Wil. Oh, ja, ja. Zet, sorry. Nou ja, gewoon uh, uit de competitie nemen. Maar wat zouden precies de helft van de competitie gesteld Precies. Dus een kan er wel zien, hè? Ja, ik vind het eigenlijk ook de vraag niet waard, het antwoord. Zo simpel. Nee, dat hadden we oh, zelf ja. kunnen bedenken. Leo, nog een andere ja. vraag. Ik lees vandaag in de krant over matchfixing. Nou, dat heeft hij het, het, vandaag het, in de krant gelezen? Ja, Nieuw voor jou, niet? Dat is <laughs> onbelangrijk. Dat... Nee, jongen, maar daar hebben wij het dan nooit over gehad. Hebben het er niet over. Maar ik hoor dat de een en de andere Koreaan pleegt, zelfmoord, maar dat dat op mijn kant zijn je, Koreanen zat. Ik denk zeker dat het vandaag was dat je in de krant hebt ja. gelezen. Zijn Koreanen zat. Nee, ik heb vandaag de krant Je hebt vandaag de krant ja. gelezen? Ja, sorry. Nee, dat ja, nee, nee, is niet erg. Hij vanda... Leo, hij heeft vandaag de krant gelezen. Nee, jij, jij is de hele week in bed geweest met de krant. Ik heb andere dingen gedaan. Weet je wel. Zo is Maar komt er nog een oh, vraag? Jongen, jongen, ja. Nee, maar uh, men suggereert dus dat, dat, dat, dat we hier in de eerste divisie met name ook heel kwetsbaar worden voor dat soort gedrag. Namelijk oh, ja. het fixen van wedstrijden. Ja, uh, van nou, ik vind het wel een goede vraag. Omdat ze weinig ja. geld krijgen, verdienen, die lui. En, en, en is dat nou zo? Ja. Mooi. Leo, wie ja, wordt de kampioen? Niet dat is natuurlijk waar, maar uh, oh. ik bedoel, in, in, in, uh, in de jaren negentig was het al zo bij... Uh, bij uh, Hij zag dan ja. een Chinees met een petje toch op de tribune uitgeholpen, dat is al jaren nee, zo. Nee, maar ik, bedoel, ik heb er nog eens meegemaakt dat twee voetballers van Telstra, er stond Telstra uh, voor met 1-0... En, ...en die twee voetballers van Telstar zelf, ja. de een veroorzaakte een penalty en de ander schoot met eigen doel, dus liepen lachend aan het veld. Ja. Het hotel is verloren met 2-1. Ja, nou, voor 50.000 euro is best lekker. Nou ja, dat is dat, maar jongens, hij gelukkig, ja. gelukkig... Nou, oh, sportief verdrag met balans zit je het te houden te schreven. Ja. En, en, en nou is het aangegeven dat Johnny had die penalty toch in eigen koken. en ons het rotte normaalste zaak van de wereld. Chinees, niet. Met een dat helemaal ja, ja, maar nee. gelukkig Jan Eensker, ja. en jouw Roos, ja. gelukkig ja. hebben we... Een minister van Justitie? Ja. En die zegt maar we, we, dat accepteren we niet en dan maken we uit en dat gaan we in orde maken, want dat accepteren we niet en oh. dat komt allemaal in orde. En dus we gaan allemaal in orde maken. Nee, hey, dat dus is Stelten, dat kan je niet missen. Dat ja? kan, jij goed na, kan jij goed stemmetjes nadoen? Het uh, uh, is toch geweldig dat we zo'n minister van Justitie hebben, vind je niet? je ja, groep dus nu al twee of drie jaar dat het allemaal in orde komt en er is nog niks in orde gekomen. Hé hey, Leo, wie wordt de kampioen ja. van de Eredivisie? twintig uh, Nee, nee, nee, dat wordt de Ajax. Nee, twintig Moet jij niet iets zeggen, Jan? Ja! Nee, hey, PSV. Nee, dat doe ik niet. Het is gewoon de treiten. Het is gewoon ja, treiten, want je treitert jezelf er hoofd ja, mee. Nou, nou goed, uh. in ieder geval, uh, Leo Driessen, ja. uh, ik vond je het lichtpuntje van uh, de afgelopen tien minuten. Ja, ook oh, nog even bij Club Brugge, die bedoelt het nog, zie je Club Brugge Jan? Nee. Van nee. Nee. Dat, dat schot van 40 meter. Oh van Parijs tot... Uh... Die, die jongen die jonge heet Bakka, Colombiaan bij, bij Club Brugge. Oh, Baka. Ja, van, van, van, van 40 meter zo doe je. Meer van 40 meter? Zo, ja. Zo, dat is uh, een eind. Mooi. Nou, uh, Leo, bedankt. Ja, dankjewel. Oh, dus PSV wordt niet genoemd? Je wilt even over PSV hebben? Dus we worden geen kampioen. 2-0 nee, gewonnen. gewonnen van, uh, van, uh, van Muantong. Nou, in. Oh, ja, Muantong ja, uit is altijd lastig. En, en Feyenoord en IRC hebben het minder gedaan in vriendschappelijke wedstrijden. Dus Twente wordt kampioen. Denk je nou dat het een gebakken of een gestoofde Muantong was? <laughs> je bent echt beter, hè? Je bent echt beter. Leo, de Risa. Nou, dankjewel, prettig hamer. Ja. Slaap lekker. En uh, oh, tot volgende week. Dag lieve Leo, dag Leo. Kom, dag. Dag. Sima, komt eraan, ja. En? Ja hoor. Ah, mooi. Dag Leo! Ja, dag Jan, dag Jan. Dag Leo. Dag, Leo. dag Jan. Wij wensen u echte Janden. Wij wensen u echte Janden. Wij wensen u echte Janden. In het komende jaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de hele uitzending me afvraag wat er met de kabouter aan de hand is. Het gaat niet goed met die jongen, dat zien we ook. Ja. Hij is wat afgevallen ja. en dat zou ik voor iemand van 1,22 meter zou, ja, dat is zou ik levensbedreigend dus zijn. Er is, is heel weinig van over, ja. maar hij is ook aan het prutsen. Wat de fuck is dit nou voor jingle, man? zelf net voor oud en nieuw is die niet leuk. Pleurt op, op, joh? je beter wist Nee, uit die maar, die maar hij de zit hier is. gewoon het 3FM met te spelen en dit is een hele serieuze zender. Wat is dat voor een klootzak? Weet je, ja, maar ja. Goed, jouw man. Hè? Deze uitzending lijkt steeds meer op een soort Raymond Isolaat, dus laten we er ook maar weer een allertoning gooien. Onze Martina! Die totale leegheid van dit land manifesteert zich in één persoon, Christina Kouri. Kent u haar? Zij is die dochter van die geile bejaarde Patricia Pai. U weet wel. Dat aandachtsgeile opneukertje van in de 70 die zonder enige zangcarrière zich als diva in dit land kan verkopen. God mag weten waarom, maar in vergelijking met haar dochter heeft zij het wel zelf bereikt. Die vader van Christina is Adam, Adam Kuri. die in de jaren 90 succesvolle discjockey, in de jaren 0 succesvolle internetzakenman. En tegenwoordig succesvolle totaal idioot. Christina is dus die dochter van. Verder heeft die arme kind nog helemaal niets gedaan of bewijzing. Ja, ze heeft zich ooit aangeboden aan die Playboy. Waarna ze werd afgewezen door onze Jan Heemskerk. Omdat het niet bijster knappe Grietje geld wilde vangen voor haar blote lijfje. Nu denk je, Martin, zo wat. Maar dat schaap, die blijft maar in het nieuws. Ze twittert zich wekelijks die telegraaf in. Dan weer met een nieuwe tattoo. Een nieuw vriendje. Een sieren enkel. Big gevoelens. Zoenen met een meisje. Verliefd op een meisje. Niet verliefd op een meisje. Een nieuwe piercing in haar tepel. En ga zo maar door met die alledaagse onzin van een doosje van haar leeftijd. Maar het is allemaal in één term samen te vatten. Totaal oninteressant. Nu wil het Koerikoetje weer naar bed met die Olante van Wesley Schneider. Alles is een roep om aandacht en de jammer is dat deze sneu die aandacht nog krijgt ook. Dit allemaal, omdat leegheid in dit land zo'n beetje tot die kunst is verheven. Want laten we in hartstikke stoppen met deze debilisering... en dit soort wichten op de straathoek achterlaten waar zij werkelijk thuis horen. Geen aandacht meer geven, totdat zij eindelijk daadwerkelijk zelf iets heeft gepresteerd. En ik kan u vertellen dat dit bij die koerigliefje... Deze eeuw niet meer gaat geboren. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nu moet ik zeggen dat Patricia er voor haar leeftijd nog goed uitziet. Maar dat vind ik hetzelfde om over een bakje filet-Amerikaan van drie weken oud te zeggen dat die goer wel valt. Ik denk dat Martin nog niet helemaal beter is. Jawel, jawel, jawel. Zeg je schaatsen, zeggen wij Renskaleiten. Zeg je zorg, zeggen wij ook Renskaleiten. Zeg je Haagsgeluid, zeggen wij Renskaleiten. Het Haagsgeluid. Een ontzettend hele goede nacht, Renskaleiten van de SP. Hallo Jan. Hallo. Dag Renske. Dag Jan. Uh, Renske, uh, dat is toch een onderwerp afgelopen week geweest. Ik denk, daar hebben ze in die, in die, in die, in die buffetkamers van de SP zich zo kwaad gemaakt... van die grote graaiers. Ja. Van de ja. Die, die, die, die, die, die graaiers. Nou ja, ik vind het wel schaamteloos Gaaiers. dat het juist, juist als je werkt voor de publieke sector, dat nou. je dan denkt: ik ga eens even mijn zakken vullen met geld dat eigenlijk door anderen is opgebracht. Ja. Uh, ik vind dat het niet kan. En ik vind het helemaal schokkend dat in de gezondheidszorg ze even snel, voordat ze wisten dat de wet kwam, nou. even allemaal de salaris hebben opgehoogd. Ik vind dat nou, we okay. dat nog met terugwerkende kracht moeten terugdraaien. Ja, en, en, maar aan de andere kant denk ik ook: ja, het is toch ook wel, je moet mensen toch ook betalen. Ja hoor, maar dat geldt toch ook voor alle mensen die uh, de kantoren schoonmaken van deze dure ja. hier. Ja, tuurlijk. Is wel en, waar uh... hoor. Maar die, die, die, die staan dan toch zeg maar wel wat lager op de ladder qua inkomen. Ja, maar, Jan, maar zo denk ja, jij erover. Maar waarom kunnen... zijn die nou lager op de ladder? Dat zijn ook mensen. Ja, precies. Ja. En <laughs> Ja. En die hoge heren kunnen hun werk mooi niet doen of die niet roken. Hoge heren, nou, zeggen mensen ook nog. Rinske. En ze roken ook allemaal sigaren in jouw ogen. <laughs> ja, hoge hoge ja. En dan komen ze met zo'n koets, met twee netvrieze paarden, met die sigaren <laughs> nog wel vol. Ja, dat is Dat waarschijnlijk nee, maar ook. Maar ik heb zelf ook een. Wat? wat? Een koets? Ja. Nou, ja. Wij zijn hartstikke trots op onze jullie voorganger. Jullie Jullie zijn perfect geïntegreerd in het publiek. Ik, een sigaar? Een hoed? Uh, ah, een uh, ja. oh, zo... oh, graai, Een oh, grote graai. Ja, ja, ja, de baas. De baas raai. wel, maar ja, wij de niet hoor, Wens. Wij niet hoor. Mag eventjes, nee, weet, niet, Even nu als je... Wij zijn dus die kleine man die in die studio zit. Ja, wij zijn de schoonmakers. Dus, zeg maar. Ja, wij zijn de schoonmakers. Ja. Daar komt het een beetje Maar mee. Zonder, mee. zonder jullie werk had hij dat geld niet gehad. Weet je wat ik nou niet begrijp van de grote baas? Dat als je twintig ruggen bruto minder verdient, sta je niet op het lijstje. Precies. En dat is 10 uur genetto. Dat denk ik. Nou, ja, goed zo, Dat geef ik voor je als, als ik een avondje ga suikeren. En dan sta je niet op die op die lijst. Dus, ja, ik had dat dan zeg maar gezegd. gezegd tot hoe ver mogen we? Ja, 193.025 euro. Zeg. Doe maar 193.024 euro. Maar dan krijg je die seikers van de SP niet over ja, maar, goed, maar ik vind het ook ja. gewoon de geloofwaardigheid. Ik vind dat wat, wat, wat Ponius en Ponet en noem maar allemaal geen stijl allemaal doen. Nou, geen stijl terecht, heeft er niks mee te maken. Hè? Dat is een commercieel... Ik is de geloofwaardigheid uh, van allerlei mensen op een weeg gaan leggen. Van uh, Je zegt het ene, je doet het ander. Ja. Maar, maar dan zelf in die lijstje staan. Ik vind het wel... Ik maar wij wel we hebben nooit gezegd dat gezegd we... Wel een wij hebben toch nooit gezegd dat we, dat we niet uit uh, de staartruif gaan vreten. We nee, nee, hebben nee, gezegd, ja. komen erin om uit de staartruif. Ja nou, zeker vinden ook dat heel terecht. Ik dat vind maar goed, daar gaat het niet om. Het ging erom om de, de mensen in de zorg... Oh ja, sorry. En ja. weet je wat, nou, wat dat nou het ding is, Jan? Het nou. zou zo moeten zijn dat ja. mensen die voor de publieke zaak werken... Ja. Ja. dat ze grotendeels ja. het idealisme doen. Zoals oh. Renske leidt. Oh. Noem maar iemand. Ja. Die ah. doet dat heus niet om rijk te worden. Nee, nee die heeft een hart van goud. Ja. En die zegt, ik ga zorgen dat die arme mensen het ook goed krijgen. Ja, ja, ja. ja. En wat wil je zeggen dan? Nou ja, dat, dat, dat, dat leg ik even uit. Weet je, want ik Jan. Wat is er... Wat? Te, zeggen, ja, ze, te zeggen, anders wij zijn zo goed, Wie? anders gaan we, de, gaan we naar de banken en dan gaan we daar veel geld ja. verdienen. Ja. Maar ik durf te zeggen dat er vele zorgbestuurders zijn die in het bedrijfsleven niet eens aan zorgsalaris zouden komen. Ja. Omdat ze gewoon niet kunnen. Ja. Dus dat ja. vind ik ook een beetje traag. Ja, ja is ook. Hey, ik, ben, nou, ik heb wel één ding, wat ik, wat ik even voor het hart, voor het hart uh, wil hebben, de Rens. Ja. Kijk, die zorg en die, en die publieke omroep, joh, dan denk ik, ja, dat ja, zal allemaal wel. Maar ik vind. Uh, we hebben volkshuisvestingen, uh, dat is dus uh, dat, je, dat arme ja. volk waar jij voor opkomt, ja. dat ze een mooi huisje hebben. Hè, dat hebben we dan met elkaar ja, bedacht. Geen tochtig vletje, hè, zoals ja, Emuul zegt. Nee, maar, en dat, dan nee. hebben we dus woningbouwverenigingen die dat dus moeten organiseren, dat die armlastigen in een huisje kunnen lopen wonen met stromend water. Waarom moet zo'n kerel die dat bestuurt 1,2 miljoen verdienen? Of zo'n wijfie, 6,5 ton? Je, ja, je, die moeten goed betaald worden, maar waarom zo belachelijk om wat ja. mensen in een, in, een, in een sociale woning te douwen? Wat vind jij daar ja, nou het, van? Het, het is ook belachelijk en in het onderwijs is het ook belachelijk. Ik bedoel, uh, het geldt überhaupt, weet je, ik vind het ook idioot als je hoort dat het in de private sector, dat een directeur zoveel meer moet verdienen dan de mensen die feitelijk de producten of de diensten nee, maken. Zijn wij, dat, maar, dat vinden maar wij wel hoor. als het publieke sector ja, is, als je ja. werkt met geld van anderen, nou dan vind ik het helemaal gewoon. geld het, van anderen, dat is, het, is, het, is, het, is het een nieuw begrip. Het, zou je het hoor ik nu al een paar keer zeggen, ja hallo, tuurlijk, het is altijd geld van anderen. In het commerciële bedrijf is het geld van de klanten die die rotzooi kopen. Dat gaat nee, maar, eh, wij leggen met z'n allen geld opzij ja. via de belastingen. Nou, wat en wij, we nou we niet vinden, allemaal dat hoor, maar wij wel. Er zijn belangrijke dingen ja. van gebeuren. Mensen, in die woningtjes niet. Nee, nee die was... woningtjes is gewoon dure huur. Is gewoon opgebrachte huur. Dure huur? Ja. Hey, maar maar dat, dat er dan 5 miljard naar, naar uh, Egypte wordt overgemaakt vanuit de EU, heb je dan ook daar iets op tegen? Dat je denkt, hé, hey, dat is toch ook niet echt leuk? Nou, 5 miljard heb ik niet gehoord, maar... ja nou wel, uh, de EU en nog wat uh, investeerders die pompen 5 miljard in Egypte. Nou, de het democratiseringsproces in Egypte. Ja, leuk. Nou, ik vind het wel heel goed als je dat soort processen stimuleert. Of dat 5 miljard moet de kosten, De moslimbroeders niet. zijn er aan de dus, er zal, zal ongetwijfeld ook het bedrijfsleven weer veel aan uh, verdienen. Ja. Ja. We vergeten ook met ontwikkelingssamenwerking dat iedere euro die naar, naar Afrika gaat over het algemeen... Keer vijf terugkomt. Oh, is... uh, dus het is vaak ook heel, heel veel eigenbelang, dat soort investeringen. Nou, dat is dan ja, weer goed. Ja. Zeg, iets ja. anders is, uh, we, we hebben veel te doen geweest deze week over de zorg. Want wat ontdekken wij nou? De hogere inkomens betalen twee keer zoveel zorgpremie als lagere inkomens, nou. maar gebruiken een derde minder zorg. Ja. Is dat nou iets verdomd aardig van ons? Van ons, zeg maar. Ja, dat is, dat is precies ook wat uh, uh, het organiseren van solidariteit heet. Oh, en is dat en is is dan is ook solidair voor... van mensen die weinig betalen, dat ze vaak ziek zijn? Dus dan ah ja, solidair je, ik, terug naar ik, ons ik, die ik, veel betalen ik, en weinig ziek zijn. Nou. Ik, zit no ik, ik, zit, ik, ik ga eigenlijk nooit op de snelweg. Ik betaal er wel aan mee. Ja? Ja, ja, dat lijkt me logisch, want het is goed voor de economie. Mensen kunnen naar hun werk, noem maar op. Ah. En zo geldt dat voor heel veel dingen. Ja, met... maar, okay, maar nou kijken we wel tegen een, uh, een groeiend zorgprobleem, een kostenprobleem nou. aan. En wij hebben het angstige voorgevoel dat mensen met lage inkomens dan niet meer gaan betalen. Want dat kunnen ze waarschijnlijk niet. Nee. En nee. dat er dan de mensen met hogere inkomens nog meer, meer ja. moeten gaan betalen. Is dat, nee, is dat kijk, een idee? Voor patatvretend uh, volk. Ja. Oh, jij eet nooit een patatje? Nou, één keer in de maand, maar niet vijf dagen of zes dagen per week. En ik rook eh, me ook niet helemaal de, de, de touwtering. En eh, nee, ik zit ook niet de hele dag uh, lauwe blikjes binnen binnen te haken omdat ik uh, geen werk heb. Je werkt weer zo onregelmatig dat het ongezond voor je is. Ja, maar dan krijg ik een nou, toeslag, hè. Dat, dat, en, en zo langzamerhand zit ik ook een beetje tegen die balken en de norm aan te ruften. Maar ik blijf er net onder. Mij vind je is... niet op zo'n lijst. <laughs> nee, nee, maar, maar, zit, maar... weet je, er is, is anderhalve maand geleden een ander rapport uitgekomen. Dat is een onderzoek geweest van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Oh, dat is ja. een adviesbureau ja. voor de overheid. En daar kwam uit dat iedereen zegt... het is aan de overheid om de solidariteit in de zorg te organiseren. Want als je dat niet doet, ja. als het ieder voor zich wordt... dan worden het Amerikaanse toestanden. En dat is een overgrote deel van de Nederlandse bevolking. 70 tot 80 procent, die wil dat niet. Nee, begrijp ik. Kijk, en, en ik wil echt heel graag iets doen aan verspilling. En noem allemaal op. Dat kan ook. De marktwerking kost 2 miljard op jaarbasis. Ja. Laten we daar eens naar kijken. Dan hoeven we geen mensen uit te sluiten op de nou, Daar zijn we het mee eens. Nou, niet helemaal Want ik vind Amerikaanse toestanden vaak wel heel erg fijn. Nou, niet alle Amerikaanse toestanden, maar veel Amerikaanse toestanden. Als er nutteloze managers zitten te klootviolen... of die heel veel geld kosten, schop ze eruit te ja, Daar ben precies. ik ook voor. Ja, precies. Dus de, de, de, de, de, de makkelijke ontslagmanier in Amerika... Dat geloof je wel. Ik wel, ja zeker. Ja, ja, geloof ik, over... ja en ik geloof ook wel in dat mensen die hard werken, zeg maar, dat ze dan extra veel krijgen. En mensen die niet doen. Nee, dat doe kan weer niet. Nee, maar, de suggestie, maar de suggestie als je een laag inkomen hebt dat je niet hard werkt, dat klopt gewoon niet. Is ook waar ook hoor. Want klopt je kan gewoon. bijvoorbeeld heel weinig verdienen met heel hard werken. Ja, precies. Ja, Ander is de, anders, zeg ik dan, hoor. Dan kan je beter iets, iets doen waar je wel van ja, gaat. Of die, slim maar, is anders. Maar, maar, maar kijk nou naar de mensen die werken in de zorg. Hè. Je kan, als je werkt, gewoon in een verpleeghuis of in de thuiszorg. Dan kan je tegenwoordig van een enkele baan ja. nog maar heel moeilijk rondkomen. Ja, dan moet je, je eigenlijk ook. twee banen hebben. Ja. Ja. En ik vind nou, mijn baas heeft het, drie banen, hè? Maar daarom vind ik het ook zo schofterig dat dan dus mensen in de top ja. zo ontzettend veel verdienen. Nou, daar zijn we en het nu over eens. Die geldwolven. Die echt, ja, ja, maar, nou, ja, ja, ik wel met Rens. Wat, echt geldwolven. Echt, met nee, 1,2 miljoen. Je, je kom het, het zelf, ja, nee, belachelijk. belachelijk Matthijs van Nieuwkerk. Ja, onmiddellijk wegsturen oh, die man. Nee, dat is een socialist. Oh, die mag dat wel. Pardon, sorry. Nee, Vind je dat niet je een beetje. Ja. ook niet. Hey, Rens. En Wazy ook niet. Rens. Nee, ja, maar maar, maar, maar Wezi... het uh, is natuurlijk gewoon uh, ja, politiek incorrecte Janboel. Daar hoor ik ook bij. Maar de Vara, dat is een links-socialistische omroep. Hey, daar zitten ja. de grootste graaiers. Hoe vind je dat ah, ja, als socialist uh, in hart en, en nieren? En terecht dat je altijd op die hypocrisie wijst. Dank u wel. Daarom is het zo onverstandig dat Poonnieuws en Poonnet er nu aan wel aan meedoen. Maar ja. ja. hoezo? Wij hebben toch nooit gezegd, uh, we moeten het eerlijk verdelen, zoals de hebben Nee, maar een andere, hebben, andere, hebben, hebben, andere spiegel voorhouden is zelf ook zorgen ja, dat je dus ik kan, niet ik, maar ik Maar ik kan een socialist zeggen van jullie zijn van eerlijk verdelen, maar ik ben geen socialist. Dan kan hij zeggen, ja, maar jullie ook. Hij zegt, nee, wij maar niet. Ik, heb, ik kan dan je nog sterker vertellen, ik ken ontzettend veel VVD'ers en die vinden dat het wel een beetje eerlijker kan in Nederland en die vinden het geen enkel probleem. Om zelf wat meer ja, maar dan hebben ze het over de vlaktax hoor, hebben ze dan. Nee, nee, nee, nee. Hebben ze het over... Ook. Oh? En die, ja, ja. die stem op de VVD? Zeg maar, uh, ik, ik las ja. vanmiddag op de site... die prachtige ja. column van jou, van jouw groot leider meneer Roemer. Ja. En het blijkt nou dat alle armen van Nederland in tochtige flats wonen. Nou, wist je, dus je dat is niet? niet? Nee. nee, wist je? Nou, het was vroeger waar het, het, het, het, het hutje van het echt. Tegenwoordig een tochtige flat. Ja, wist je dat, Rens? Nee, dat is niet zo natuurlijk. Maar je hebt wel te maken met... sociale. Je hebt wel te maken met sociaal-economische gezondheidsverschillen. Waardoor mensen met een lagere opleiding. vaker ziek zijn. zeven jaar tot acht jaar korter leven. Zeg, maar je moet toch wel even. even en vaker ziek zijn. Dit werd tegen je baas wel een beetje gezegd. die ze niet zo moeten nee, dit, overdrijven want Dat gaat nee, maar het ook heeft je... met meer, Nee, maar het heeft met meer te maken dan. De ziektekosten of ongezond leven. Het heeft ook te maken met in ongezonde woningen, ongezonde beroepen. Yes, uh, Jos zodra je ergens een, een, een, een splinter met asbest tegenkomt staan, Er staan de troepen hey. in de straat. Hoezo toch de refletje? Renske neemt het ook voor mij op. Ik, word, ik had ja. de hele week Ebola geliep. Ja. Jan, ik ben bij, hier bij mij om de hoek uh, uh, uh, een half jaar geleden samen met bewoners hebben we protest aangetekend tegen de ontzettend slechte woonvoorzieningen. Daar kwam echt het schimmel gewoon. Het stond, stond met centimeters op de muur en alle kinderen die daar wonen hebben astma. Dat heeft gewoon met elkaar te maken. Oh. Woon je langs een snelweg, dan heb je door de fijnstof heb je echt gewoon een lagere levensverlag. Maar ben je wel keer snel op je werk? Ja, dat is Nee, maar waar. ik wil ook dan wel... Het wel... ja. glas is ook al maar, vol, hè? Het heeft er wel mee te maken, dus je moet daarvoor de ogen niet sluiten. En wat nee. het... Wat het uh, uh, uh, uh, CPB heeft gedaan met dat het alleen maar aan ongezond leven zou liggen. Ja, dat is gewoon een beperkte ja, reden. Ja, is ook zo. Is ook dus dat zo. kleine basispakket moet er niet komen wat jou betreft. Nee. Uh, wat, wat, heel kort even, nee, wat, wat, niet wat ziet de SP, even. heel lang dan, wat ziet de, de SP voor oplossingen? Ik neem aan iets met de sterke schouders die een extra stukje, zal die gaan betrachten? Ja, en wat ik al zei, he, stoppen met die marktwerking die 2 miljard ja. uh, kost, zorgen dat je de geneesmiddelenprijzen fors naar beneden haalt, ja. dat je ja. door verspilling uh, zorgt. Want dat komt ook uit het onderzoek wat ik eerder aanhaald, mensen zijn best bereid iets meer te betalen voor de zorg als het maar niet naar verspilling gaat. Eh, zo en is daar wordt iedereen net... is natuurlijk gek van. Eh, gek. dat is de tekst van de, van de, van de, van de andere partijen. Oh ja? Quetty Jack. Dat is toch vergeten. Oh ja, nou, dat is een oh, leuk. Oh nou, ja, ik, ik vind, vind, het vind het gewoon het, een Nederlands woord. Dus oh, je hebt gelijk. Rens kleider mag je ontzettend bedanken en succes. wensen mensen met het redden van het land, want dat doe jij. Ja. Nou, een van de 150 vind ik wel hoor. Ja hoor. vind je het allemaal thuis? Neemt u van deze kant? Ja. ja. nee zeg waar, hoor. Zeker weten. Als jullie ziek worden, kunnen jullie op me rekenen, jongens. En daarvoor kunnen nou ja, we de brudels Jan wow. is net ziek geweest, maar ja, hey, ik ben nooit ziek, want daar heb ik geen tijd voor. Maar goed. Hey, het gaat wel vriezen en je hebt ja. een hele mooie, echte Janne schaatsen gekregen. Ja, zeker. De, dus, als, uh... ik, als ik op de schaats sta, dan zorg ik dat je een bewijsje krijgt van mij. Oh, mooi. Misschien komen we wel even langs. Ja, oké. Okay. Ja, Hé, hey, ja. reeds kleiten. Dag, het gaat lekker. Dag, Dag. Dag. Dag. doei, superdoei. Het haagsgeluid. Geluid. Man, man, man, man, ongelooflijk. Hè? Je kan nu graag spellen naar 0-101 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is, ja, laten we zeggen, een beetje mager. Net als onze kutkebouwt. Nou. De echte Jan, moeten ook grote graaiers worden. Want wij willen eigenlijk ook uit die boven balken in de norm. Want 193.000 euro, uh, als... kom ik het beetje niet meer vooruit. Nou, als... Jan, het vindt, wij het. Dat dacht ik. Ja. Dat vind ik ook. Nou ja, goed, in ieder geval dat dus. Ja. Uh, we gaan eventjes uh, wat anders doen. En je vraagt natuurlijk af wat ga je doen. Uh, dat vraag ik mezelf ook af. Maar in ieder geval, de Panter weet het nu al zeker. De politie smeert ons bekeuringen aan. Dagboek van Benetuspanter. Uh, ja, kijk mij vrouwenluisteraars van deze rubriek weten dat er in de afgelopen jaren een titanenstrijd heeft gewoed tussen mijzelf en de ambtenaren van het CIEB, het centraal justitieel incasso bureau, de lange arm van de stalinistische verkeersautoriteiten die niet zullen rusten voor de laatste hardrijder onder hun zware laarsjes verpletterd. Ik heb deze strijd trouwens glansrijk verloren, daar moet ik eerlijk in zijn. De eenzame, hardwerkende burger kan het namelijk niet eeuwig bolwerken tegen het oppermachtig staatsapparaat met zijn camera's en trajectcontroles... dat desnoods elke dag een nieuwe bekeuring stuurt... je net zo lang met boetes tegen de grond slaat... tot je niet meer opstaat, niet meer op kan staan. En zo kruip ik nu over des Herenswegen met de cruisecontrol... krampachtig op 28, 48, 58, 68, 78, 98, 118 of 128... wat toevallig lokaal van toepassing is, min 2... want je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met die boeven. En dus reed ik vorige week... 98 op de derde baan van de vijfbaans A2. Twee banen links voor eventueel snelverkeer, de sukkels. Twee banen rechts voor vrachtwagens en bejaarde mensen die nog banger zijn dan ik... en dus nog ietsje langzamer rijden dan 98. Want zo'n pensioentje is helemaal snel op met die boetes dus van tegenwoordig. Een modelburger en een voorbeeldige automobilist, dat was ik. En ik maakte me ook in het geheel geen zorgen toen een politiebusje rechts voorbij kwam. Maar wat schetst mijn verbazing dat de booskijkende agent achter het stuur... mij maande om naar rechts te gaan? Waarom? Ik rij op de derde baan van vijf banen. Iedereen die mij wil passeren heeft een zee aan ruimte... en ik voorkom bovendien onhandig in- en uitgevoegd... tussen voornoemde vrachtwagens en paarjaarden op de banen aan de rechterkant. Maar ja, ik durfde het er niet op aan te laten komen... want eh, voor je het weet ben je aan de kant gezet en daar sta ik niet voor mezelf in... en zit ik binnenkort vier jaar vast voor belediging van een ambtenaar in functie. Maar ik ben wel even gestopt bij het volgende benzinestation om het bloed uit mijn ogen te vegen. Aangezien ik niets verkeerd deed... en niemand op die vijf banen harder dan honderd mag... is er namelijk maar één reden te bedenken... waarom de politie mij naar rechts zou dirigeren. Geld verdienen! Boetes uitdelen vanwege bumperkleven tussen de bejaarden en de vrachtwagens... en boetes uitdelen aan die arme sukkels die hun rechte voet niet kunnen bedwingen... bij de aanblik van drie lege asfaltstroken. Boetes uitdelen! Die Vijfbaansweg die ligt daar om het grote verkeersaanbod in de piekuren te kunnen verwerken. Dat werkt alleen als je het verkeer van alle vijfde banen gebruik laat maken. En aangezien je op geen enkele van die vijf banen harder mag dan 100, is het onzin om iedereen die zich aan de snelheid houdt op te hokken op de twee banen op rechts. Het bewijs is al dus geleverd. De politie, die ons zogenaamd dient en beschermt, lokt uit tot lucratieve verkeersovertredingen. En het is een grof schandaal. Dagboek van mijn ja, en zo is het maar net jouw godverdikke, wat had je die, die, die, die, die, die, dat beest weer bij zijn staart? Ja, dat klinkt raar, hè? <laughs> het onderwerp had je ja, bij zijn ja, staart. Maar, maar, maar. Over trouwens mensen bij hun staart uh, pakken gesproken. Uh, Jelmer Alias de Kutkwade, die is jarig. Ja, en nu hè? En nu denk je zo uh, so wat, maar is het niet leuk om daar iets mee te doen? Wat zou je willen doen? Ja, wat doe je als iemand jarig... Is nou ja, ik ga hier niet van, langer in ieder geval leven zingen. Niggie uh, heeft op de sociale werkelijkheid plaats een soort uh, appelcake gebakken. raak ja. ik niet aan. Nee, heb ik opgegeven. Maar wel heel Heerlijk. leuk. Ja. Ja, jammer, leuk ook. Ja. Nee, maar dat je toch ook dat soort mensen de mogelijkheid geeft om een taart te bakken. Uh, maar moeten we niet iets zingen of zo? Nee. Nee? Uh, een felicitatie uitspreken? Nou, dat kunnen we even doen. We kunnen natuurlijk en wil onze, jij waardering, dat ja, onze waardering ja, maar... uitspreken... voor deze kleine kutkabouter. Nou, die... waardering vind ik overdreven. Een felicitatie. We, we zouden graag een felicitatie uitspreken... aan de kutkabouter, die deze dag vandaag dus... Uh, uh, uh, uh, 31 jaar is geworden. Is nou? En ze maar zeker tot de, de, de, de, nou, de rijpen van geest nog gaan rekenen. Ik dacht dat kabouters per definitie al 150 waren... Oh, nee, maar ik dacht, ik dacht juist dat dat, laten dat, dat, dat uh, ah, we zeggen... Laten we even zingen, want dit gelul, dat is... Er uh, uh, is een jarig. Oké. Okay. Er is een, een jarig. Hoera, hoera. Dat, dat kan, je kan je wel zien, wel zien. Dat, dat is heen. de kutkebouter. Mooi! Nou. Wat een geluute. Wat een doet. Ja, ja, het volk mag aan het woord komen. Dus dames en heren, jongens en meisjes, als jullie wel een goed recept hebben voor de appeltaart... of je wil misschien Jan een keer met de dood bedreigen... of je wil ingaan op onze stelling, dan is nu je kans. Want afgelopen week kwamen we erachter dat vrijwel iedereen boven de balken en de norm verdient. Zelfs onze eigen voorzitter, Weesie, die graait 213.000 ballen bij elkaar... van onze belastingcenten. Onze belastingcenten. En dat is een schande, want waarom hij alleen? En wij niet. Ja, dat, dat is ja, de een gevolgtrekking uh, die ik dus dan in de stelling deponeer. Ja, dat is leuk, maar uh, zo is het duidelijker. Ja, misschien is het ook wat duidelijker. Ja. Want waarom hij alleen dus wel gratis dan de 101 en geef je mening over de stelling van vanavond? En de stelling van vanavond is... die echte Jannen moet ook grote graaiers worden, of niet Jan? Nou ja, dat zijn we in principe al. Alleen, men, men laat ons niet toe in de graaipotbak-ding. Nou ja. uh, doe jij zou... even het leuke met het volk? Daar ben je goed in. Nee, ik... ik sta er wat boven. Oké, okay, nou, hallo Martijn, heb je een mening over de stelling? Hé hey, Hallo. Hey. Hi. Hoi, hoi. Hoi. Nou, nee, wie zijn mannenbosjes wil je nu bezitten deze week? Ik kan ja. het trouwens niet voorstellen dat ik uh, Jelmer uh, zou willen uitschelden, want dat is echt een ontzettend harde gozer. Ja, maar niemand schuilt ja, dit... hem toch uit? Ja, maar dat zeggen nee, we. Nee, maar j -j -jij, jij zei dat er net, van ja, wil je maar uitschelden, wel me op, maar dat zou ik. Uh, nee, dat, dat zei niet. ik niet. Ik zei, wil je Jan Heemskerk met de dood bedreigen, Ja, dat zei hij wel, ja. Ik zei niet, dat is onze kabouten, die laat ik niet wel. Hey, nou. Jongens, ik wil even zeggen, Niels ik zei het niet. en Richard. Dat oh, zijn ja. homo's. Niels en Richard Koning. Wat een oh, is homo's. Nou, echt heel, oh, ja, ja. maar dat, dat is helemaal niet zeg, erg. We zijn daar heel verdraagzaam in. En die heb je ook nog een mening over, over ja. ons aanstaande graaien ja. in de staatsrui? Of zou je dat Zeker, leuk vinden? Zou jongens. je dat wat gunnen? Dominique Wees. Ja. Die verdient twee ton, hè? Ik zag het net. Meer dan ja. twee ton. Een beetje ja. meer dan twee ton. Nauwelijks het ja. verwaarlozen, meer ja. dan 2 ton. Ja, maar ja. wacht even. Hij gaat hey, niet. Zijn... dat met Jongens, da dan, dan ja. vind dan ik dat hij met zijn paspoppresentatie ja. bij Ponyo's 2 ja. ja. ton ja. verdient. Ja, nee, die moeten we toch wel, vind wel ik dan mogen Dit is jullie? goed voor onze carrière, ja. ja. Wat een geluid. Nou, daar was ik het dus echt niet mee eens. we, haalt die gozer er vandaan. Het is toch paspoppresentatie? Die gozer is als goede presentatie. Ongelooflijk ongelofelijk leven in het bal. Kost 3 voor 230.000 euro. is toch een het is een grijp oh, ja, Ik weet niet dat Dominique trekt jullie aan. De gozer zal wel dronken zijn. Ja, wat een dat onzin. We wel een bos ja. over bovendien. Ja, nou. Drie banen, dan zou je vijf ton moeten verdienen. Nou, terecht. O of tien Minstens ton. Minstens ton. Dat is een miljoen. Nee, ja. nee, in ieder geval. Uh, hi Ruud. Oh, oh, leuk. Een doof stomme die belt ja. We hebben een Marokkaan gehad. We hebben, we, hebben, we hebben een weerman gehad. die niet uit woord. Waarom geen doof stomme die erin belde? Hallo. Ah, hi Ruud. Hey jongens! hey. Jullie moeten me helpen, gasten. Ik word de hele dag lastiggevallen. door Energy Richard Koning van Werk FM. Hé, ik weet hoor. Maar die jongen, daar werkt toch ook echt mee, die Richard Koning? Ja, ja, ja. Het is de opperbos, Maar maar Maar als jij dus bij hem met Werk FM daar een klusje doet. Dan is het toch gek dat hij de hele tijd in ja, belt om het jou het werk omhoog te ja, maken? Ja, dat vind ik ook raar. Moet we collega... eens naar dat werk-FM komen om die te pompen op, op die domme ja, hartstikke, hartstikke het te verkopen? Richard dat is gewoon een homo. Ja, prachtig. Ja. Hey, Wat een geleugde. Jongen, jongen. Dus, dan nemen we het net op voor alle homo's ja. in Frankrijk. Kijk, en dan, dan denkt, wordt het een ja. soort ho anti homo Ongelooflijk. Nou, ja. nou, dan hebben we, dus die, hebben we weer die andere bos-homo. Ik word er zo... <laughs> nou, zeg het maar even heel snel, hoor. Je, je, je krijgt heel korte tijd om iets te zeggen. Wie? Oh, je wil ingaan op de stelling? Ja, tuurlijk. Nou, kom op dan. Nou, kom op, Patrick. Leuk. Nou, ik vind eigenlijk wel dat jullie ook wel wat meer mogen verdienen. Hé, hé, dankjewel, Patrick. Schuldig. Kijk, Is het nou zo moeilijk. Wees dat nou zo lastig. Een beetje meer verdienen of niet? Ja, precies. Oh, dit wordt leuk. Hi, Roger of Rogier? Rogier. Oh ja, dat dacht ik al. Hallo. Hallo, Rogier. Hallo. Oh, god, dit spelletje. Hallo. Nee, nee, nee. Ja, op zich, ik ben oh, wel grotegrijers, nee. maar voor jullie op zich... Rogier? Ja, ik uh, vind ik niet zo erg ja. Nee, maar, zeg maar het concept van zeg maar, die inbelradio uh, is dat dan wij dan nog een keer vragen... en dat jij dan een antwoord geeft. Want nu lul je zeg maar, in de ruimte, begrijp je? Dus dan, dan zegt Jan de stelling nog een keer. Jan, ja, nou, ja de, de stelling is dat wij dus ook uh, grote graaiers ja. moeten worden. En, en dan, Janne, dan, dan en vraag dan zeg jij, ik, ja. zo Rogier, wat vind jij er nou van? Ja, wat vind jij er nou en dan van? En hij heeft gezegd dus... Ja! Doe het nog een keertje ja, over Het is zo lange stilte, ik denk ik, ik vul het zelf mee Ja, nou ga we maar weg hoor. Wat ah, een leuk een meisje. Zin. Dat denken we dan. Ik vind een meisje zal altijd... Ja, of dat zal dan weer zo'n borsthelmer oh, zijn. Ja. een meisje dan. Laat eens kijken. Hoi Jolanda. Ja, hallo. Oh, dat is een echte meisje. Je ja. bent echt meisje toch? Nou nee, ik ben geen meisje. Oh, je bent een vrouw. Ja, ik dacht het wel, maar ik ben toch eigenlijk wel een meid gebleven. Een gekke meid zeker. Ja. Oh, oh zo'n leuke spontane, ja, spontane meid. Ja, maar, maar, maar die die nee, lekker uit de band springt lekker van even van af oh, en toe. Die, die lekker gek doet. Zo'n lekkere gekke meid met humor. Zo'n ja. spontane, lekkere gekke meid met humor. Nou, ja. Zo'n ja, hele ja, gekke, leuke, spontane, jong gebleven meid met humor. Ik ben een oer-Hollandse meid met een lul van de vader. Met een kaaskop van de vader. Ik ben de grootste lul van heel Nederland. Oh, is dat Hans Spekman? Waarvan akte? Nee, maar nu kom... Heet jij Jolande Spekman? Oh, ja, maar wat een lach. Druit. Nee. Uh, uh, wat een geluid. Ja, nee, daar heb ik toch niks mee. Ik denk, de, uh, ik denk dat het er even om ging dat er ook in net de autochtone gezinnen in Nederland was ja, wat misgaat, Jan. Gratstenmisten ja, ja, is hartstikke hartstikke. vastgesteld en, en Mijn oma dat doet ook een hoofddoekje als het regende. Is. Hartstikke ja. leuk. Ja. Hé, hey, Peter. Hoi, uh, heren Hinskerk en Roos. Jullie uh, moeten graaien zolang jullie maar op televisie blijven. Als jullie mogen graaien, zolang jullie uh, op televisie op de radio blijven, alles oké. Okay. Ten koste, nou, ja. ja. koste van het vara Tijsem zat die op het minimumloon, Precies. maar jullie moeten bovenaan op de rang staan. Ja, ja, ja. Blijf op die radio. Helemaal goed, dank je wel. Compliment. Uh, Dit ja, is dus uh, de reden waarom ik Limburg wil afstoten. Nou, hey, Peter, nee, Peter je hebt gelijk. Ook. Ik leef hiervoor. voor. Ja, ja moment Je hebt ja, iemand dat. Nee, Peter, Peter, je, je hebt gelijk. Is. Ook wij moeten meer verdienen. Je hebt groot gelijk. Hartstikke leuk. Wat een geleider. Ja, is toch leuk, zeg? Of niet, Jan? Hartstikke leuk. Doe jij het nieuws, even? Dat nee, is Ik trek nee, het niet, doe, alsjeblieft. Nee maar, ik, nee, maar, nee, maar ik denk dat je het toch echt moet doen. Nee, maar jij bent de oudste en de lijst. Ja, dat ah, zal het zelf uh, ook wel doen hoor. Dat nou, doe je zelf maar even. Ja, even twee dingen. Uh, Voor mij mogen jullie sowieso meer vrienden. Nog meer dan de minister. Dat uh, vind ik allemaal prima. Ja, Tommy. Maar nou, dan wil ik even iets anders nog uh, vertolken. Uh, er komen steeds twee jongens op de radio. Die heeten uh, Remy en Leon. Nee, en die, uh, Richard en Leon. Ja, Miel. Remy en Leon. En die willen steeds Richard Koningen uh, op de radio belachelijk maken. Maar het zijn uh, de twee grootste boshomers zijn het zelf, zeg maar. René en Leon Jansen uiteraard. Misschien moet jullie een keer een club doen. Ik begrijp wat zegt u? Heel, ik ben een clubje met bos het... Nee, maar elke week dat gezeik over die bos homen. Ja, ik, ik ben dat, van dat zo zat. Het over oh, wacht, wacht. Die was ja, nou, het ook zat. Oh. Dank nou, ja, ja. ja, je wel. Nou, 0800 Wat? Dit, was, en dit, is dit was een name and shame van de bos homo. Ja, dat vind ik ook wel goed. Ja, ja, ook. En ja, ja. mocht je geen bel te goed hebben, is dat ook geen probleem. Want, want de kabouter rekent vanavond niks voor 0800 En dan mag je reageren op... Me. God, dat belt die Jolanda weer terug. Ja, maar is Mario nog even zelf. Mario? jongens. Nee, Niels. Nee, Mario. Hey Mario. Mario ben ik. Mario. Hey Mario. Wat hey, was, ben... was grappig nu net, Joss. In Limburg zijn ze nog niet altijd wat het verschil tussen radio en tv is. Ja. Hey Mario. Ben, ja, uh, heet jij Mario omdat, He omdat, omdat uh, uh, je ook echt een Mario bent qua uh, zeg maar Italiaans uh, Mario? Of ben je een, meer een Nederlandse Mario? Ik ben half Italiaan. Half Italiaan. En dan noemen ze je Mario. Ja. Ik vind dat wel clichématig. Nou, ik vind het wel makkelijk. Okay, Kom je het weer eens, weet je, Mario Francesco. Oh, wat leuk! Uh, Mario Francesco! Hé, hey, uh, en wat is jouw lievelings uh, hey, Over dat, over dat graaien, hè? Ja. Ga ja. Pasta. Ik wil even een is jouw stelling, jij doen? wou het zelf. Je wou um, een stelling beginnen. Dan ja, nee, is wel zo. Maar ja, als ik, iemand er nog over Nee, gaan, maar ik hou van koken. Ook, en dan denk ik, dan de Italianen, nee, dan, dan maar, wil ik maar, over koken praten. Nee, maar die stelling kan maar. Wat willen we elke week dat die mensen reageren? Ja, dat is wel waar. Inhoudelijk, die gaan op die stelling. Jongens? Ja. Jongens. Mag ik nog wat zeggen over dit gaai? Nee, doe maar niet. Nou ja. Nee, wel even één. Doe maar iets. Oké, nou, oké. Okay, okay. Luister. Niels Koen komt uit Gouda. Ja... Het wordt weer zo'n meneem in de Ja. Wat een En mee. die ook. Oh mooi geweest, joh. Dan ik voor ons zo'n rommelig, rommelig, laatste stukje is. Hommelig, hommelig is. Uh, ja, dat krijg je als het volk in Nederland aan het woord laten. Want laten we eerlijk zijn, uh, ja, misschien klinkt het een beetje elitair of zo. Ja, ik nee, maar. heb bij dat Nederlandse volk niet zo heel veel. En dat mag ook wel een keer op Nederland één gezegd worden. Ja, leuk dat je niet discrimineert, hè? je haat ook gewoon Nederlanders. Alles, ja, alles wat ademt. Ja, Nederlanders, ook huisdieren, Nederlanders, huisdieren, vrouwen, kinderen, bejaarden, kinderen, uh, de hele kinderen, uh, open fietsen, de hele dierzoek. Behalve de hele dier, die kwestie, want die hebben wij ze hier hoog zitten. Dat is het namens een, en met name is een dat salaris. En alles kunnen, <laughs> en een beest. Wat een drie Jan, maanden heeft ik vond je van. heel erg opdreven, nou, maar uh, ja, ik vond mezelf ook heel goed. Maar ik kwam dat ik een week in mijn nest heb gelegen. Nou, uh, de Kabouter, veel plezier met de kabouterverjaardag. verjaardag Volgende week, Jan Eickelboom. de correspondent. Oh, Jan de leuk. Echt Dan gaan we het luisteren. hebben over nou, alles en nog wat buiten Nederland. Ja. Dank je voor het luisteren, Echt Dag Janne. Tot volgende week. Bye. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. <totstuk> Hans spekman. Ik kan hier denk ik een avondvullend programma... met scheldwoorden van Hans spekman verzinnen. En dan noemen ze hem Nikkerhond. Maar je kan veel over Hansje zeggen. Niet dat hij een hond is. Nou, en hij heeft toch ook niet uh, dikke lippen. En, uh, maar hij... de rest wel. Ba oh, jij weet van. Nee, maar ik bedoel, van de dat hij voor de rest. Hij kan oh, oh, oh, bakken, een binnen van de het bakken, weet je dat? Niet meer ooit. Ja, zie je.